Twee uur. Dit is Radio 1. Jeroen Snel en Margje Fixen. In Dit is de Dag gaan we het hebben over de onlusten in Brazilië. Max Westerman weet veel van het land. Hij woont er overigens. En staat vanavond in Leiden op de planken. met de première van een Braziliaans theaterstuk. En een modeshow met gehandicapte modellen, is dat een goed idee? Nu is het, het NOS-journaal met Dorald Megens. Zorginstellingen gaan onzorgvuldig om met medische gegevens van patiënten. Dat zegt het College Bescherming Persoonsgegevens... na onderzoek bij negen instellingen. Volgens het CBP komt het op grote schaal voor... dat onbevoegde medewerkers de gegevens bekijken. Wilbert Tomeessen van het CBP geeft een voorbeeld. Een buurvrouw die in een ziekenhuis werkt moet niet over de buurman kunnen opzoeken wat hij onder zijn leden heeft. Nou, we hebben ontdekt, we hebben vastgesteld dat dat nu wel het geval is. En dat is onzorgvuldig. En in strijd met de wetbescherming persoonsgegevens. Instellingen moeten de situatie verbeteren. Als dat niet gebeurt, zal het college maatregelen nemen. Zwitserse banken mogen toch geen gegevens delen met de Verenigde Staten. Het parlement in Bern heeft tegen een wet gestemd... waardoor banken dat wel mochten. De Zwitserse minister van Financiën had het parlement... voorafgaand aan de stemming gewaarschuwd voor de gevolgen van een nee-stem... Amerika worden aanklachten voorbereid tegen verschillende Zwitserse banken. De grootste bank van Zwitserland, UBS, erkende in 2009 duizenden klanten te hebben geholpen bij het ontduiken van belasting in de VS. Sindsdien staat Bern onder druk om opening van zaken te geven. Bij een dubbele aanslag bij een Shiïtische moskee in Bagdad zijn zeker 29 mensen omgekomen. Een zelfmoordenaar blies zichzelf in het gebouw op. Kort daarvoor had een tweede dader zich net buiten de moskee opgeblazen. Irak heeft de laatste maanden te maken met oplopend geweld... waarbij vooral Sjiiten doelwit zijn. De maand mei was de bloedigste maand in jaren, met zeker duizend doden. Toezichthouders hebben veel te laat ingegrepen... bij tankterminal Odviel in de Rotterdamse haven. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport. Vorig jaar juli legde Otfiel onder druk van de toezichthouders de terminal stil. Brandblusinstallaties en koelinstallaties werkten niet goed. Eerder lekten grote hoeveelheden butaan en benzeen weg... De toezichthouders waren jaren op de hoogte van de problemen... maar grepen pas laat in, zegt voorzitter Joustra van de onderzoeksraad. Wij constateren ook dat, dat eigenlijk pas midden vorig jaar... dat zaken zijn aangetrokken, dat er veel maatregelen zijn genomen. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat het meer is geweest... Om, van, van klokkenluiders, onder druk van media... Eh, onder druk van misschien ook wel het rapport wat wij gingen maken... dan dat dat echt de eigen initiatief was. Er werd met of veel met officieel onderhandeld, staat in het rapport. De leiding van de voormalige Rabobankploeg heeft in 2007 een bloedmachine aangeschaft... waarmee de renners positieve dopingcontroles konden vermijden. Dat staat in het boek Bloedbroeders van twee journalisten van NRC Handelsblad. Zo kreeg renner Michael Rasmussen voor de twaalfde etappe in de Giro d'Italia... een dubbele bloedtransfusie. Een dag later stelde teamarts Leinders vast... dat zijn bloedwaarde de marges van de dopingcontroles niet hadden overschreden. Twee maanden later in de Tour de France veroverde hij de gele trei ploegleiding trok Rasmussen later uit de koers terug. Het weer nog, de zon schijnt flink, maar er is ook wat bewolking. Later vooral in het zuidwesten en zuiden een enkele bui. Het is erg warm met maxima tot 33 graden in het zuidoosten. In het noorden en langs de westkust is het wat koeler. Morgen wordt het nog warmer en benauwder dan vandaag met maxima van 35 graden. En dan kunnen er forse buien ontstaan. En wij gaan zo verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren. Op Tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen. Maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op Tix.nl. Opium gaat naar Oerol. Cornald Maas doet live verslag van het Kunst, Muziek en Theaterfestival op Ter Schelling. Speciaal voor Opium doet singer-songwriter Laura Jansen verslag van haar belevenissen op Oerol. En er is een muzikaal optreden van de Zimbabweanse Rina Musonga. Opium op Oerol vanavond, 5.30, Avro. Nederland 2. Dit is Radio 1. EO. dit is de dag. Mag je fixen en Jeroen snel. Massale demonstraties in Brazilië waar over een jaar het WK voetbal is. Max Westerman, houden Brazilianen van demonstreren? Nee, dit zijn unieke ervaringen voor ze. Ze houden uh, ervan om de straat op te trekken... maar dan liefst voor carnaval of uh, voetbal aangelegenheden. Maar om te demonstreren, dat is redelijk uniek. Dus wat dat betreft zien we echt een nieuw Brazilië uh, ontstaan. En verder aan tafel, dochter Janis Everdingen... die anoniem en aan een vreemde een nier doneerde. Historicus Herman Pleij over uh, aftredend voorzitter Fred Graaf. En Petra Hartman die een modeshow voor gehandicapten organiseert. Wat kunnen we doen om het aantal orgaandonoren te verhogen? Uw mening horen we graag via Twitter met hashtag DIDD... of ga naar onze website, ditisdedag.nu. Ja, Max Westerman, oud-correspondent voor RTL in Amerika, daar kunnen we natuurlijk uh, in eerste instantie nog steeds van. Je bent uh, nu in Nederland voor een speciale theatervoorstelling, tribute to. Orfeu Negro, zeg het zo goed? Dus ja, een Orfeu eros... Negro of Black Orpheus. Het is een film die is gemaakt in 1958. Het is de beroemdste Braziliaanse film die ooit is gemaakt. De muziek eruit heeft eigenlijk internationaal de bossa nova... de Braziliaanse muziek en cultuur op de kaart gezet. Dus als je die muziek hoort, je herkent hem geheid ook... want hij wordt nog steeds gespeeld. Uh, dit is een voorstelling die een eerbetoon is eigenlijk aan die film. Gespeeld met een enorm orkest, het Zweling Orkest... een van de oudste studentenorkesten uit Nederland. Uh, ik speel samen <laughs> met een oud rtl korpsman Nina Jurna... Yeah. Uh, uh, ik ja, je bent er helemaal vol van. En ik, ik stel ja, een kleine vraag en uh, je hebt het gelijk op de kaart gezet. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Okay, Wees niet ongerust. Eerst even over de onrusten ja. in Brazilië. Je zei het al, ze zijn niet gewend om de straat op te gaan om te protesteren. Nu dus wel. Wat is nou de kern van de onvrede op dit moment? Nou, het begon met een, een, een, een oogschijnlijk kleine aanleiding. Namelijk verhoging van openbaar vervoerprijzen met 20 cent. Uh, maar... Dat is een teken van een soort algehele onvrede... met de manier waarop het land op dit moment wordt geregeerd. Die uh, enorme sportevenementen die eraan aankomen... het WK en twee jaar daarna de Olympische Spelen trekken... een heleboel geld naar de steden waar die evenementen naartoe komen. Maar dat geld wordt niet geïnvesteerd in dingen die de mensen echt nodig hebben... zoals beter openbaar vervoer, onderwijs, uh, uh, andere uh, gezondheidsvoorzieningen. Uh, maar het wordt gestopt in... Stadions uh, die na die uh, evenementen niks meer, niet meer nodig zijn. Uh, in de stad Manaus bijvoorbeeld in de Amazone zijn ze een enorm stadion aan te bouwen, mm. terwijl ze niet eens een professionele oh. voetbalclub hebben. Het uh, nieuwe Maracana-stadion in uh, Rio is natuurlijk wel hè, voor langere termijn. Dat is voor langere termijn. Ja. Maar nu begrijp ik het niet, Brazilië, uh, het land van de sportwedstrijden bij uitstek. En er is even een telefoontje hier die aan het stoor is. Is dat die voor jou, Max? Ja. ja. Berg. Ja, echt als um, een schoolmeester. schoolmeester. Afgelopen zaterdag uh, bijvoorbeeld Fooi bij de Marx. Confederations Cup uh, won Brazilië met 3-0 van Japan. Uh, de sfeer was euforisch. Uh, dat is toch ook Brazilië? En dan toch ook het protest? Ja, nou, ja, zoals ik zei, je ziet uh, Brazilianen zelden de straat opgaan. Maar het is nu, uh, uh, uh, het is, uh, het is een land waar wij van horen dat het eigenlijk economisch heel goed ermee gaat. Maar de meeste mensen merken het niet. Die profiteren Ze daar profiteren ook niet van. er niet van. De prijzen uh, stijgen heel snel. In een stad als Rio de Janeiro, waar ik dus woon, als je daar naar de supermarkt gaat, geef je meer uit aan dezelfde producten dan je hier in Nederland betaalt. Maar mensen verdienen een fractie van wat wij verdienen. Hm. Uh, het minimumloon ligt op 300 euro per maand. Uh, ja, zie dan maar eens in de in de supermarkt gewoon je mandje vol te krijgen. Dat en als dan de, de openbaar vervoerprijzen ook nog eens hoger worden... dan ze hier in Nederland al zijn. Terwijl het openbaar vervoer heel erg slecht is. Uh, oude, rammelende bussen uh, die uh, boorden vol zitten. Onbeschofte chauffeurs die razendsnel als ze de kans krijgen... door de stad razen, vreselijk veel ongelukken verzorgen, uh, uh, veroorzaken. In april zijn er 15 mensen doodgereden door bussen in Rio de Janeiro... Het was de aanleiding, maar het maskeert een soort algehele onvrede... met het feit dat nog steeds een hele kleine elite in dat land lijkt te profiteren... van het feit dat het goed gaat met het land. In uh, ongeveer 22 steden zijn er uh, protesten geweest, uh, zo ook uh, gisteravond. En verslaggever Florian van Veldhoven was daarbij. Brazil! Brazil! Brazil! In Rio gingen honderdduizend mensen de straat op. En dat in een land waar straatprotest zeldzaam is. Acteur Rodrigo Dos Santos, bekend van de film City of Man... is ook aan het protesteren. Ik denk dat het een belangrijk moment voor onze historie is. En ik wil het zo dicht mogelijk voelen. Dit is een historische avond. Ik wil dit van dichtbij meemaken. Ik denk dat deze protest niet alleen voor de bus... is. Uh, the, the... Dit protest is niet alleen tegen de verhoging van het buskaartje. We hebben veel problemen die opgelost moeten worden. It's it's crazy, it's very But what I I think that is very good for the Ik weet niet wat er moet gebeuren om de posities van de politici te veranderen. Het is goed dat deze demonstraties in Brazilië plaatsvinden. Ik heb zoiets in heel veel jaren niet meer gezien. Public health, the public transport. De infrastructuur, de gezondheidszorg is een puinhoop. Nou ja, in de Confederations Cup. En ze geven 100 biljoen reis uit aan de Confederations Cup en het WK. Er worden gloednieuwe stadions gebouwd, terwijl er gewoon mensen sterven. is ours, not the, the politicians, you know. De straat is van ons, niet van de politici. Wij hebben de kracht om Brazilië te veranderen. Florian van Veldhoven vanuit Rio de Janeiro. Ja, Max Westerman, ik heb het gevoel dat het uh, niet zozeer de onderlaag is... die demonstreert, maar vooral ook de middenklasse. Nee, wat je natuurlijk ook uh, ziet in Brazilië... is dat dankzij de economische goede tijden... Uh, er ook een grotere middenklasse is ontstaan. Uh, dus er zijn meer mensen die, uh, ja, die zich bezorgd beginnen te maken... over andere dingen in het le uh, leven en, en uh, ook hun... Rechten, de rechten die wij normaal vinden, oh. willen opeisen. Want de president Dilma Rousseff... die, die heeft toch wel juist die onderklasse uh, uh, in haar achterban. Hè? Ontzettend populair. Ja, dat klopt. Ja. Maar je zag afgelopen zaterdag bij de wedstrijd Japan-Brazilië dat ze min of meer werd uitgejouwd. Werd, werd uitgejouwd. Uh, ik denk toch ook dat de tijd zich tegen haar aan het keren is. Uh, uh, het is een, een soort volkswoede die tegen, zich tegen de gevestigde orde aan het keren ja, is. En ja. daar, daar vallen alle politici onder, maar ook de media. Uh, een van de grootste. Uh, televisie-networks in Brazilië is Globo. Ja. Globo veroordeelde de demonstranten onmiddellijk als raddraaiers en vandalen. En nu richt de woede zich ook tegen... Tegen de media en tegen Globo. En Global. Global blijft dat uh, herhalen, dat dat raddraaiers zijn? Nou, ze beginnen langzamerhand bij te draaien. Ja, en, ze en wel, dat, dat, dat zie je overal, dat zie je ook in de politiek. Gisteravond enorme, hoog, grote demonstraties. En terwijl de afgelopen dagen er keihard op in werd geslagen... hield de politie zich vannacht heel erg in. Ze beginnen hun lesjes te leren. Ja. Want dat hele harde politieoptreden tegen vreedzame uh, uh, uh, demonstranten... Uh, met rubberkogels, met traangas. Uh, Dat is echt niet middelen. Dat heeft averechts gewerkt, want dat wekt alleen maar meer woede op. En dat ja. moedigt de demonstranten de, de, de aan. Zwaarste, de historische Herman Plein, die de, de, zitten de, de, draaien op zijn stoel. Ja, en en... omdat dat wat hier gebeurt eigenlijk ontzettend veelzeggend is volgens mij. Er spelen denk ik ook wel meer factoren bij, dat zul je ook wel denken. Um, dat uh, a, er zijn altijd op de wereld is er steeds meer gedoe... als er, een, als er Olympische Spelen zijn mm. en wat er gebouwd wordt. He, dus dat heeft iets ja. eenzelfde een effect. En b, vooral, het werkt heel besmettelijk, he, overal volksorganisaties opstanden in hoofdsteden. Nou, wat nu dus in uh, Turkije gebeurt. Ze nou, zeggen het uh, zelf, dit is ons Turkije, zeggen ja, de Braziliërs. Dus ik bedoel, dit plan zich over de wereld voort. Als er ja. een aanleiding is, gaan we dit steeds meer krijgen. Volgens ja, en net mij. zoals in, in Turkije en die andere landen... zie je natuurlijk ook de rol van social media. Uh, ja. Dat die hier heel belangrijk is in Brazilië. Je hebt eigenlijk één gevestigd mediaapparaat. Dat is Globo, dat niet objectief rapporteert. Maar nu hebben mensen hun eigen manier om verslag te doen... en connecties met elkaar te ja. maken... en demonstraties te organiseren elkaar te... Want zelfs de Brazilianen in Nederland die gaan zaterdagmiddag om vijf uur bij de ambassade in Den Haag demonstreren. Dus dat is ook weer het effect van de sociale media. Brengt mij toch tot de vraag, als die middenklasse dan protesteert... Begrijpen uh, deze mensen dan toch ook niet door het WK, door de Olympische Spelen, zal het uiteindelijk beter gaan met Brazilië? Nou, dat was ook aan Want het antwoord. Ik, ik was het, toen de, ik was het toen, de, toen, toen, toen de Spelen werden aangekondigd in Brazilië. En de eerste reactie was ook: mensen waren, waren opgetogen dat die evenementen eraan kwamen. Maar langzamerhand beginnen ze te ontdekken dat zij niets van de vruchten uh, plukken dat uh, de contracten voor al die, die waanzinnig dure, grote belachelijk grote stadions... gaan naar mensen die al heel veel geld hebben. De kleine uh, elite aan de bovenlaag. Dat de gewone man er niks mee op schiet. Dat het eigenlijk alleen ook maar de inflatie aanwakkert. Dat mensen meer moeten gaan betalen voor dezelfde dingen... terwijl ze niet meer verdienen. Dat het eigenlijk hun nog niks oplevert. Ja, misschien op de lange duur ja, dat het imago ja, van Brazilië ja, verbetert... maar op deze, niet, ja, niet. Nee. op deze manier natuurlijk niet. Hoe loopt dit af, denk je... Uh, wordt dit nog heftiger? Uh, moet de president weg? Of zal dit nou, er is toch een is beetje handtekeningenactie... tegen president Dilma begonnen? Die had direct al 100.000 uh, handtekeningen op internet. Ik denk dat de politiek heel snel zijn lesje moet gaan leren. en dat, Ik denk dat we dat de komende weken zullen zien. Dilma was goed begonnen. Die is gisteren, heeft vorig jaar enorme pro processen laten voeren... tegen corrupte politici. Een aantal daarvan waren veroordeeld. Het parlement is op dit moment bezig om een wetje uh, door te sluizen om die veroordelingen ongedaan te maken. Dat is ook weer een ander element hmm. wat meespeelt in die volkswoede. Ik denk dat ze dat bijvoorbeeld heel snel moeten intrekken. Dus ze moet nu wel snel tot de actie overgaan... wil ze haar eigen positie nog goed handhaven? Ik denk dat ze heel goed naar het volk moeten gaan luisteren. Want anders blijft het volk de straat op gaan, eh, niet alleen voor carnaval, maar ook om hun politici... ze nu ja. al aan de mouw te trekken. Met dit soort spelen hebben ze ook altijd en een van wapen. He, dat zie je dan later gebeuren. Dus nu in Engeland was het ook weer. Dan wordt er dus na een paar maanden vastgesteld... dat wij hebben 3 miljard verdiend aan deze spelen. He. Dan komt er zo'n ja, getal. Uit. En dan ben ik altijd zeer benieuwd hoe ze dat bevekenen en in hoeverre dat doorgaat. Maar dat is altijd het antwoord van de politiek bij dit soort dingen. Dus dat zul je in Brazilië volgens mij ook krijgen. En, en, en dat beginnen mensen zich, Braziliaan zich nu af te vragen. Wie ja. zijn die wij die ja, die 3 miljard straks gaan verdienen? Ja. Kijk, Brazilië is ook een land met een extreme inkomensongelijkheid. Je hebt een hele kleine elite die puissantrijk is. Ja, die haalt al die contracten binnen. Die verdient aan die stadions die straks na die spelen uh, helemaal niks waard zijn. Nee. Jouw journalistieke hart moet een beetje huilen nu je niet die Rio de Janeiro bent, maar voor iets anders heel moois in Ja, Nederland. maar dat heeft gelukkig dan ook wel met Brazilië te maken. Dus ja. daar, daar ben ik blij Vanavond over. de première van een bijzondere theatervoorstelling. Ja. Uh, je had het al over de film uit de vijftige jaren... die uh, ja, de bron, de basis vormt voor dit stuk. Ja. En gaat die... Max Westerman vanavond zingen en dansen? Hij, hij, gaat, uh, hij gaat een klein beetje dansen. Hij heeft dansles oh, ja. gehad. Hij gaat ook uh, uh, een klein beetje zingen... Uh, ik zal gedichten voordragen. Wat is en het verhaal? Ik ga mij vooral ook goed inleven in de rol van Orpheus. Het is een verhaal gebaseerd op de oude Griekse mythe van Orpheus en Eurydice het tragische liefdesverhaal... waarin Orfuis verliefd wordt op een juridische, juridische doodgaat... in de onderwereld verdwijnt. Hij haar terughaalt uit de onderwereld... Uh, en haar meekrijgt op voorwaarde dat hij niet mag omkijken. Hij moet dus het absolute vertrouwen hebben in, in de liefde. En op het laatste moment kijkt hij om en valt zij terug. Dat verhaal is verplaatst naar de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Want dat was het scenario van de film was uit de 50 e jaren. het scenario van die film uit de, de 50 jaar. De Zwarte Orfhuis. De Zwarte Orfhuis. En die film die, uh, heeft destijds uh, een heleboel prijzen uh, gewonnen... waaronder de Oscar voor beste, beste Buitenlandse Film... heeft internationaal eigenlijk de Braziliaanse cultuur... het carnaval en de bossa nova muziek net ja. was ontstaan... op de kaart gezet. Want de hoofdrolspeler die, die zingt prachtig in die film. De, uh, net als Orpheus in de Griekse mythe die op zijn lier speelt... en daarmee zelfs stenen aan het huilen krijgt... Uh, is de Orpheus in de sloppenwijk van Rio... in staat om met zijn gitaar alle meisjes te betoveren. Want je doet dat vanavond met het Zwelingorkest en nog andere, maar, maar dat orkest is in staat om die muziekstijl uh, uit te voeren? Ja, dat is het leuke. Het, het, het Orkest is het, uh, een van de oudste studentenorkesten in, in Nederland... maar toch heel erg professioneel. De, de eis is dat je minimaal tien jaar speelervaring hebt. Maar omdat ze zo jong zijn, zijn ze ook uh, ze zijn flexibel. Ze kunnen zich ook op het toneel inleven in dat Braziliaanse sfeertje. Ze gaan zich ook op, hun, op zijn Braziliaans kleden. Ze gaan met hun instrument meedoen aan de carnavalsgedeelte. Eh, dus juist jonge en enthousiaste mensen zijn uitstekend eh, voor, voor dit concert. Overigens zitten er ook klassieke stukken in. Het is een, een mix van bossa en en klassiek. Ik moet me in uh, denken in de rol. En dat gaat heel goed als je die prachtige muziek om je heen hoort. Want dan krijg je automatisch tranen. Joh. Het is een heel goed uh, Herman orkest. Klinkt je kent studentenorkest. Het studentenorkest klinkt het. altijd een beetje, ja zeker. Ja, en in, het heeft precies. een internationale reputatie. Dus het is echt een heel goed ja. orkest. Want samen met je oud uh, collega van RTL Nieuws, Nina Jurna... Uh, ben je de verteller, hè? Uh, ja, precies, zowel ja. zij als jij... En dan vertel je het verhaal van Brazilië door de jaren heen? Of? Nou, wij vertellen het verhaal van eigenlijk het, het verhaal van Orpheus en Euridice. De, de mythe ja, ja. wordt opnieuw in deze muziekvoorstelling verteld. Grotendeels gebaseerd op de film. Er worden ook beelden uit de film geprojecteerd boven het orkest. Het is eigenlijk ook een manier om, om muziektheater weer interessant te maken voor een groot publiek. Ik bedoel, wij kennen natuurlijk klassieke concerten waar ja, iedereen zit in rock. Kostuum en draait pagina's om, is niet zo leuk om naar te kijken. Dit is een manier om meer publiek weer naar de concertzaal te trekken... door het een visueel, visueel opwindend geheel te maken. Vanavond de uh, Stadsgehoorzaal in Leiden. En er zijn kaartjes, uh, dus iedereen is nog welkom. En uh, ja, Braziliaanse temperaturen kunnen we in de, hebben, ze, hebben we in de zaal zeker niet. Het zal lekker gekoeld zijn, maar wel okay. een Braziliaans sfeertje. En dat begint om? Het begint om kwart over acht in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Dit is de dag op Radio 1 we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 You look at me like that. There's no need to worry when you see just what we're at. Just please don't say you love me, 'cause it might not say You Look at me like that But There's no need to worry when you see just where we're at Just please don't say you love me Cause I might not say it back Please don't say you love me Cause I might not say it back Dit is de dag, Gabriel Laplin met Please Don't Say You Love Me. In Dit is de dag aan tafel, Petra Hartman over een modusjoeg voor gehandicapten, historicus Herman Plei en arts en orgaandonor Jannes van Evedingen en verder Max Westerman, die we hoorden over Brazilië. Straks ook het laatste nieuws uit Den Haag, waar de Graaf als aftredend Eerste Kamervoorzitter een toelichting geeft op zijn vertrek. Ja, waarom. Wij gaan, maar ik hoor dat we meteen naar nou, je zover. Het is al zover. Joost, vertel. Ja, hij heeft zojuist een, een, een de verklaring afgelegd, uh, Fred de Graaf. Die nog eens uh, helemaal uit de doeken heeft gedaan hoe het uh, is verlopen uh, volgens zijn de visie. En uh, hij houdt dus vol dat hij uh, uh, Geert Wilders niet heeft willen weren. Dus uh, nou, we kunnen wel even luisteren naar wat hij zojuist uh, verklaard heeft in de Eerste Kamer.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 Geachte collega, er is veel onzin over deze kwestie geschreven en gezegd. En ik betreur het zeer dat er door anonieme bronnen van alles geroepen wordt waar ik mij niet tegen kan verweren. Het is volstrekt onwaar wat de gerenommeerde commentator Chavan zaterdag in RC Handelsblad schreef, namelijk dat de heer Wilders eerst voor de kleine commissie gevraagd was en er daarna weer uitgezet is. Als dat zo zou zijn gebeurd, had de heer Wilders ongetwijfeld voor 30 april aan de bel getrokken. In mijn verklaring uit Londen van vorige week donderdagavond heb ik gezegd dat mijn onafhankelijkheid in het geding is. Een dergelijk beeld is niet goed voor een kamervoorzitter. En daarom heb ik mijn voornemen tot aftreden aangekondigd. Dat betekent niet dat ik zelf meen niet juist te hebben gehandeld. Ik heb naar eer en geweten gehandeld, onafhankelijk zoals het de voorzitter betampt. Vanuit die onafhankelijkheid heb ik in de eerste kamer aan de belangen van alle partijen steeds recht proberen te doen. Ook bij de voorbereiding van de verenigde vergadering van 30 april.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 Nou, een, een duidelijke verklaring waarin hij dus nog eens uitlegt hoe het allemaal verlopen is. En dat hij dus gewoon volhoudt, ik heb niks verkeerd gedaan. Maar als mijn onafhankelijkheid uh, in het geding is, mijn partijdigheid, als daar getwijfeld wordt... Dan, uh, ja, dan rest mij niets anders dan af te treden. Nou, dat is toch wel triest, Joost. Uh, hij had eigenlijk gewoon willen blijven zitten. Ja, zeker. Ja, kijk, hij vindt dat hij niks mis heeft gedaan. En hij snapt wel dat als er uh, uh, getwijfeld wordt aan je onpartijdigheid... dat dat voor een voorzitter heel moeilijk is. Maar als je ten diepste ervan overtuigd bent dat je zelf niks mis heb gedaan, is het natuurlijk heel erg zuur. En dat waren ook precies de, de woorden die hij vanochtend gebruikte... toen hij hier aankwam. Hij vindt het ook zuur dat hij moet opstappen. Joost Vullings vanuit Den Haag, dank je. Welkom in de tijdmachine. Ja, naar welk jaar reizen we terug, Herman Pleij? Uh, uh, 1987. En waarom naar dat jaar? In dat jaar uh, onthulde toen nog koningin Beatrix een standbeeld van Multatuli op de Torensluis in Amsterdam. En dat lag vlak achter het instituut waar ik werk... en waar de Universiteit van Amsterdam zit, het PC-Hoofdhuis... en wij waren benoemd tot gastheer, de koningin... en het gevolg te ontvangen, een ontvangst te regelen... en enfin, het helemaal te begeleiden. Ja. En toen stond er, ik had toen een bestuursfunctie ook... dus vandaar dat ik het direct kan vertellen en dit ook uitkies... toen ontstond er onmiddellijk rumoer over het punt dat in onze faculteit toen als hoogleraar ook werkzaam was Hugo Brand kostius en Hugo was in die tijd al berucht om zijn felle uithalen tegen in vrij Nederland heen, he, nu kolom tegen het koningshuis met name tegen Bernard later is ook geprobeerd om hem niet de pc hoofd prijzen uit te reiken, maar dat speelde toen niet. niet. 1987 was er dit probleem. En nou gaat het precies om de crux volgens mij, altijd bij dit soort gevallen, zoals dat nu ook speelt met de graaf. Toen ging het gerucht, dat eh, eerst hadden we van, ja die, die moeten we ook uitnodigen, nou dat was geen punt. En toen ging zich het gerucht verspreiden dat de vorstin zelf, of haar directe omgeving, er op aangedrongen zou hebben om te vermijden dat Hugo Brand in haar buurt kwam, want ze zou hem niet willen begroeten. En dan kan je dus dat die. Klimaat, hè, dat je dat niet kunt beoordelen. Maar ik had een bestuursfunctie, dus daarom kan ik dat ook vertellen. Daar is geen sprake van geweest. Oh. Er is nooit door de Forstin of haar omgeving enige indicatie gegeven. En weet je dat werd, omdat ik daarvoor verantwoordelijk was. Dus maar was je hebt het dan daarmee gevraagd. Die, van, uh... Nee, nee. Maar er is gecommuniceerd natuurlijk. Zoals bij alle bezoeken die zij aflegt, wordt er altijd gecommuniceerd met hoe laat ze komt en hoe lang ze zal blijven. Dat, nou ja, route, dat soort dingen ja. allemaal. Het protocol wordt doorgenomen. Maar hij was en er uiteindelijk daar... niet bij. Jawel, jawel, hij is wij, wij hebben natuurlijk gewoon gezegd als verantwoordelijke, ja, daar, daar hebben wij niks mee te maken, er is ons ook verder niks gevraagd. Wij nodigen gewoon iedereen uit, de hoogleraren van de faculteit worden uitgenodigd. Zij heeft gesproken met de functionarissen, dat is heel gebruikelijk... Hè? de voorzitter zus en de voorzitter zo, en uh, Hugo Brandkostens was er ook... die vond dat leuk om er te zijn, dat was verder geen enkel probleem. Maar ik haal het dus aan, omdat je dus zo'n onduidelijke situatie krijgt... en die zie je in het verleden ook steeds optreden van... wie doet dit nou, en dat speelde nu... Dus in dit geval met de graven ook weer. En maak je eigen ervaring nu dat je denkt... In de, ook in dit geval heeft uh, de, uh, in dit geval, uh, koning Willem-Alexander daar niet nee, een hand dat, in gehad? Nee, daar, daar, daar kun je niks over zeggen. Dat weet ik niet. En, maar ik wil alleen maar zeggen dat dit rumoer altijd ontstaat. En dat dat voor een vorst ook buitengewoon pijnlijk ja. is. Het is stel... de ellende van het uh, paleisgeheim ja. natuurlijk. Ja. Het is natuurlijk ook het probleem van de monarchie. Je hebt geen transparantie van, nee. van bestuur. Alles nee. speelt zich af in een sfeer van uh, mysterie. Ja. Uh, terwijl als je een gekozen staatshoofd hebt, heb ja. je dat soort nee, problemen dat die dus niet. Die de, kan uh, zich gewoon verdedigen Maar hoe zouden niet functioneren dan? als het uh, helemaal openbaar ja. zou zijn. Maar het is ook niet een, het is niet een mysterie. Het is, er is ministeriële verantwoordelijkheid. En, <laughs> is dus moeilijk. en dat is dus het echte mysterie. Nee, want er is nog een geval. En dan, kijk, er zijn voortdurend van dit soort gevallen. Vanaf de middeleeuwen steeds spelen dit soort vragen altijd. 1994, heel berucht voorbeeld ook. Dat was toen dat geval met die eh, ambassadeur in Zuid-Afrika... Eduard van Roel... En de vorstin zou naar Zuid-Afrika gaan. En dan zou ze hem uiteraard met moeten groeten, alles, ja. enzovoort ja, Enzovoort. Ja, ja. En toen zou haar ter oren gekomen zijn dat hij overspel had gepleegd. Openlijk overspel met een Deense dame. Alle leuke details zijn er ook bij. En daar deed hij niet geheimzinnig over. En toen zou de koningin van mening geweest zijn dat ze hem niet wilde ontmoeten. Nou, toen is die, die man is wel toen onmiddellijk overgeplaatst naar Brussel. Dus mm -hmm. hij was er niet in Zuid-Afrika. Mm -hmm. Nou, toen is er onmiddellijk gezegd van... de voorzitter bemoeit zich met die dingen... en die gaat ook al bepalen, zus en zo. Toen is onmiddellijk de verantwoordelijke minister... dat was toen Hans van Bierlo, heeft dat totaal ontkend. Hij heeft gezegd, absoluut niet aan de orde. Want hij was verantwoordelijk, ja. ministeriële verantwoordelijkheid. Maar er is later door andere ministers... nou ja, de loslippigheid van oud-ministers... is inmiddels berucht aan het worden. Denk aan Lubbers, die glorieert tegenwoordig. <lacht> nou, dat dat je al te vertellen heim, heeft, ja. maar Dat gaat maar door... Dus die te stoppen gewoon. Nee. Maar goed, die uh, andere uh, ministers, of het is niet Lubbers hoor, maar andere ministers later, hebben wel degelijk laten doorschemeren ja. maar Herman, dat hij wel ja, iets speelde. Maar nu geef je ons ja. dit prachtige verhaal, maar nu moet ik het toch tafelbreed neerleggen. Heeft ja. Willem-Alexander Invloed gehaald op de samenstelling van de commissie van in- en uitgeleide. die daar bij de deur van de nieuwe kerk stond. en die dus is aangesteld ja. door Vertegraaf. Daar gaat het om. Ja, ik weet het niet. Uiteraard. Hij andere? heeft zich bemoeid, dat is duidelijk. Hij heeft zich bemoeid. Maar hij heeft zich bemoeid met alles wat er gebeurde. en wilde niet weten wat er precies aan de hand was, enzovoort. Het enz: de, de artikel in de Volkskrant afgelopen zaterdag, twee pagina's lang. van hun. Uh, hun uh, deskundige royalty reporters die al jaren hier verslag van doen was Remco toch heel, heel duidelijk Remco Meijer en uh, Hoedeman was heel duidelijk dat hij zich intensief heeft bemoeid met die commissie, uh, ook niet wilde dat kamerleden die de de eet niet wilde ze weer. Die wilde hij eigenlijk buiten de kerk Zoals houden. Marianne toen dat niet luk lukte moesten ze dan ergens achterin zitten. Hij wilde ze niet bij de receptie hebben. Toen ze dan toch bij de receptie moesten komen... Wilde die, uh, dan, de, heeft die, hij heeft die de, de receptielijn afgeschaft... zodat hij ze geen hand moest schudden. Als mensen ja, in, in de, de rij staan, moet Marianne je ze wel de hand, hand schudden. Hand schudden dat stond allemaal in dat artikel. Ja. Ja, dat verzinnen ze niet uit een duim. Dat is nou, op hun wonnen nee, nee, gebaseerd. Nee, wat, wat er hard naar voren kwam... dus in dat hele verhaal, want ik heb het ook gelezen. Wat er hard naar voren kwam, was dat hij een zekere koelheid betrachtte bij het schudden van de hand van Marjan Thieme. En ge zijn gezicht afwendde of er zo'n beetje ja. bijzijten een hand gaf en zo. Nou ja, goed, dat, ik bedoel, dat lijkt mij nog binnen de grenzen van het toelaatbare. Het wordt dus ontoelaatbaar op het moment dat hij zich actief bemoeit. Ja, dat heeft hij natuurlijk formeel niet gedaan. En ik acht dat nog steeds niet aangetoond. Ik bedoel, het is iets wat je kunt denken en wat je kunt vermoeden en wat je kunt zien. Maar dit is geen keihard. Nee, waar, bewijs. Ga, waar gaat het eigenlijk Herman, ook over? Een ja. beetje een commissie die naar buiten, naar de kerk loopt, om, om, de, om de man naar binnen te brengen. Het, is, het zou eigenlijk ook niet belangrijk moeten zijn. Weet je wat belangrijk is? Orgaandonatie. Yes. En de meeste mensen die een nier doneren, doen dat dan aan een bekende. Maar Jannes van Evendingen deed het anoniem. Zometeen horen we waarom. Dit is Radio 1. Ja, het is twee over half drie. En hier is Dorot Megens met het NOS-journaal.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 En bij een dubbele aanslag bij een Siitische moskee in Bagdad zijn zeker 29 mensen omgekomen. Zelfmoordenaar blies zichzelf in het gebouw op. Kort daarvoor had een andere dader zich net buiten de moskee opgeblazen. En dat zijn de hoofdpunten. Voor de situatie op de weg gaan we naar de AWB Arnoud Broekhuis. We vielen door een aanrijding op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen het Kropenburger Burgerveen en Hoogma, de drie kilometer. En daar is de rechter ook dicht. Ook een aanrijding op de ringweg Amsterdam, de A10. Daardoor staat het tussen Oud-Zuid en amsterdam slotenvaat twee kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En het verkeer richting Zaandam kan beter omrijden via de Oostring van Amsterdam, de A10. En dan nog een lange file op de A16 Rotterdam richting Breda. Een auto blokkeert daar de rechterrijstrook. En inmiddels staat er tussen het Tebrechtseplein en Knopenredenkerk een file van 8 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Ja, goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met hier aan tafel dokter Jannes Everdingen, historicus Herman Pleij... Petra Hartman, die een modeshow met gehandicapten organiseert... en Brazilië-watcher en nu ook theatermaker Max Westerman. U kunt reageren op Facebook via Twitter met hashtag DIDD... of ga naar onze website, ditisdedag.nu. 1 juni 2007. Hoe graag wil je haar hier? Heel graag. De grote Donald Show.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 En uh, afgelopen jaren hebben we de nodige acties gehad om uh, donoren te werven. Maar u ging uh, als, als donor veel verder. U heeft zomaar, spontaan. Ik, ik was niet de eerste hoor. U was niet er zijn, de eerste. Er zijn mij al 140 mensen voorgegaan. Die op uw wijze een donor hebben. Anoniem, uh, anoniem een nier hebben gegeven tijdens hun leven. Anoniem aan een vreemde, voor u nog dat steeds. Is, dat is de definitie van anoniem. Ja, ja. En wanneer vond dat plaats? Een zes en een half week geleden. En hoe gaat het nu met u? Goed. Ja? U ziet er patent uit oh. hoor, voor iemand met een nier. Ik sport alweer hoor. Want uh, die operatie zes en een half week geleden... hoe lang had u nodig om te herstellen daarvan? Een week. En dat viel Een week mee? was ik echt ziek. Ja. Ja, je wordt wel echt ziek gemaakt, ja. maar dat duurt maar een week. Ja. Een anoniem een nier geven. Um, er was in uw directe omgeving dus niet iemand die een donor zocht. Hè? Want je hoort nee. natuurlijk vaak van partners van mensen, familieleden. Uh, dan is de noodzaak zo privé ge gekomen, zo dichtbij. En dan, dan doe je dat voor een ander. Ik heb wel een, een goed vriendje die onlangs een, een long had gekregen. Dus, en, maar... en dat heeft u aan het denken gezet? Mede. Ja. De trigger was, om u eerlijk te wijten. ja, ik, ik was getipt of getipt. Uh, er was iemand die mij was voorgegaan. Uh, die, die dus zei dat hij dit gedaan had. Ik moet eerlijk zeggen dat ik als arts niet eens wist... dat je anoniem tegenwoordig een nier kon geven zonder veel complicaties. Um, maar goed, dus ik, uh, toen ik dat eenmaal hoorde... Toen, um, toen was ik er wel gevoelig voor. Ook om allerlei privéredenen. Maar wat dan uiteindelijk de, de reden was dat ik besloot om het te doen... was dat toen ik merkte dat mijn geheugen achteruit ging... En ik dacht van, nou dan kan ik nog een goede daad verrichten voordat. Uh, het het helemaal toeslaat. U, u, u was dacht... bang dat u dement zou worden of zo? Dat heb ik wel even gedacht, ja. U, u dacht, nu maak ik het ten volle nog mee. Uh... Ja. En die privéredenen? Die, die, die, die, die, die geheugenstoornis heeft zich niet uh, doorgezet. Nee, maar u zegt er waren ook privéredenen. Nou, er nog dus meer ik heb. Ik heb het, uh, uh, in, mijn, in mijn directe omgeving, in mijn familie, heb ik mensen met ernstige ziekte. Uh, dus ja, je gaat. En ik ben 60, dus je gaat op die leeftijd ook meer denken over dood en leven. Je staat ergens op een soort kantelpunt in je leven. En uw werk als arts heeft daar ook ja. nog een rol in gespeeld? In die zin dat ik wel weet hoe het afloopt met mensen met chronische niersufficiëntie als ze aan de dialyse komen. En um, en ook want zonder dialyse. U, u heeft een slechte afloop gezien bij nierpatiënten. In Suriname heb ik van dichtbij meegemaakt... hoe iemand met chronische nierinsufficiëntie in zes weken doodging. Want u werkte daar? Daar werkte, was wel 35 jaar geleden. En die, uh, die kreeg dus geen behandeling. Want we hadden daar toen op dat moment geen nierdialyse. Nee, nee. Wie hier aan tafel wist dat je dit zo kon doen? Ik had geen nee, idee. Geen idee nee. Ik had het wel gehoord. Ik was wel benieuwd naar leeftijdsgrenzen. Herman ik bedoel, ik ben een, een, een 70 jaar oud en ik denk, ik no, heb niks interessants meer te bieden. Jawel, nee, dat u, is alles, al, Juist, ja. juist, juist u. Ten eerste. Oh, ja. ja, ja, ja, ja. Ik Herman. De goede middag. Ten, ten eerste is er, is er geen echte leeftijdsgrens. Er zijn mensen zelfs van 80 die levende nieren hebben afgesloten. Want die nieren die zijn nog steeds die, als, op en top als, goed. Als, als, als u geen uh, hart- en vaatziekte hebt en geen nierziekte... dan komt u in principe daarvoor in aanmerking... u mag zelfs best wel een andere ziekte hebben. En, uh, en het zou heel goed zijn als een bekende Nederlander uh, dit ook deed. Ja. Nou, hoeveel, nieren, <laughs> Max. hoeveel nieren zijn dan nodig? En worden nieren ook weggehaald bij mensen die overlijden, overleden zijn? Ik, er zijn er nou, meer dan duizend nodig per jaar. en uh, uh, Ietsje meer geloof ik zelfs. En, um, en de, de helft daarvan... Er zijn afkomstig van overleden mensen. En de helft is tegenwoordig afkomstig van mensen... die dus nieren geven aan een familielid of ja, okay. bekende. En de anonieme nierdonatie gaat hopelijk de komende jaren enorm toenemen. U hoopt daar, het. Ja. Daar, daar helpt dit programma vast bij. Ja. En, en, en als dat zo is... dan denk ik zelfs dat we transplantatieproblemen in Nederland kunnen oplossen. <lacht> Max, ja? Nou, ja. wat ik nou afvraag, u heeft één nier over. Ja. Maakt u zich geen zorgen dat... Ja. U een probleem gaat krijgen met die nier... en dan heeft u geen tweede nier om dat probleem op te vangen. Nou, um, nee, zorgen maak ik me niet, maar het is wel mogelijk. Die kans is, die kans is heel klein dat ik in die ene nier nog bijvoorbeeld nierkanker krijg. Of een andere, een, een nierinsufficiëntie. Die kans is over, niet zo heel groot, want de meeste vormen van nierinsufficiëntie... die had ik dan nu al gehad. Mm -hmm. hè, dus bijvoorbeeld door suikerziekte of door een nierziekte. Um, dus daar ben ik natuurlijk wel op gecontroleerd... En, uh, maar dan dus heeft u weer een voor nier voor. van een ander nodig. Maar dan, dan, en dan sta ik wel bovenaan de wachtlijst. Dan moet ik okay. eerlijk zeggen, het, als ik ooit een ander, een, nog een nier nodig heb... heb ik hem ook liever van een uh, levende donor. Yeah. En in mijn familie is er al een neef die zich heeft aangemeld... Oh. Oh. om mij dan ja. een nier te geven. Dus dat ja. zal ja. geen anonieme nier zijn. Maar dan toch, uh, de vraag die mij bezighoudt... u, u, u heeft het anoniem gedaan... Yeah. Hoe, hoe kan je dat doen? Als je het doet voor je broer of zus, van wie je houdt, he, ja, waar je een moet hechte doorgaan. relatie met ja. hebt. De, de, dan dan okay. geef je iets van jezelf om ja. die ander te laten overleven. Ja. Maar zomaar anoniem. Ja, het iets, mooie iets... van de anonieme neerdonaties, behalve dat het ook wel. Het heeft allerlei voordelen. Maar het mooie is dat je er een keten mee in gang kan zetten. En dat dus allerlei mensen die nu een nier zouden willen afstaan, maar dat niet kunnen, omdat het niet matcht, de donor. En Binnen de, de familie bijvoorbeeld? Ja. ja, dat ze niet de goede bloedgroep hebben of dat de, de, de weefseltypering niet, niet uh, klopt. Uh, die kunnen dan met een anonieme no donor uh, die nier wel krijgen, want dan gaan ze aan elkaar geven. en Dan krijg je dus een keten. Ja. En dus door mijn donatie hebben hebben dus nu drie mensen een nieuwe nier gekregen. Om, omdat u een soort sneeuwbal ja. uh, deed doen rollen. Want die ja. andere mensen wilden ja. wel, maar het kon niet had binnen ook, de familie. En ook een donor achter de, achter de hand, maar die matchte niet. Ja. Al, ik las het in de krant uh, een tijd geleden. Alleen de kop. En toen dacht ik, oh, wat mooi, wat bijzonder dat iemand dat doet. Dus ik heb eigenlijk alleen uw kop gelezen. En dat heeft me dus heel lang persoonlijk... heb ik daarover nagedacht van ja, ja. Ja, misschien moet u ook wachten tot u net zo oud bent als, als ik of als Herman Plein. Oh, maar is en dan dus moet u het wel serieus nou, omwegen. Nee, dat duurt heel lang. Maar uh, waarom moet je wachten? Ja, nou, ik vind, ik vind dat je wel... Je moet, je moet wachten tot je daar uh, emotioneel aan toe bent. Ik denk dat mensen van na hun, hun zestigste dat makkelijker doen... dan wanneer ze volop in het leven staan... En, en, en nou ja, misschien ook nog bij zichzelf denken: ik moet die nier nog even bewaren voor een kind wat misschien die nier nodig heeft. Dat zou een overweging kunnen zijn. Maar nog even die keten. Het, het is een kettingreactie. Ja. Er zijn mensen die willen best een nier afstaan aan een bekende, aan een familielid bijvoorbeeld, ja. maar kunnen dat niet vanwege ja. matchproblemen. Ja. Dus die wil is er wel, maar wordt dus, niet benut. Ja, nou, die, die worden ook wel tegen elkaar geruild tegenwoordig. Oké, okay, maar doordat u of een ander dus anoniem dat eerste zegje geeft, door de eerste nieren af te staan, ontketen je een, een ja, schiering een van, ja, van ja. Uh, orgaandonaties. Ja, ja. ja zeker. Ja, hoe... En, en, en je, je, je, je helpt ook aan de besparingen in de gezondheidszorg. Een nierdialyse patiënt kost, meen ik, iets van drie ton. Dan weet ik niet of het... Nee, dus drie ton, in, zolang die op de wachtlijst staat, geloof ik. Dus 100.000 euro per jaar. Ja. En uh, dus met drie, drie, drie uh, zeg maar, uh, mensen die een neerkrijgen, krijgen, bespaar je een miljoen. En als we dat doorrekenen met, uh, vermenigvuldigen met, uh, met 100, heb je al 100 miljoen. Ik, ik, dus dus ja. zijn we goed bezig. Krijg je er <laughs> geld voor nu? Nee. Zou u vinden dat dat uh, zou moeten gebeuren? Want ik zit ja. te denken, die mensen zo van boven de 60, die hebben. Dan zitten toch wel regelmatig ja. in de geldproblemen. Maar het mooie ze... is dat we een systeem ja. hebben in Nederland... dat we dit juist om niet doen. Dat doen we ook met bloed. en ja. Dat moeten we vooral zo houden. Maar je zou het probleem wel kunnen oplossen... door bijvoorbeeld ja, 10.000 euro. Uh, en de mensen Ik kunnen dat aan een goed doel vergoed. Ja. Nee, nee. Maar, maar waarom maar, vindt u niet nee, goed? Want je, je, je, je, je krijgt toch veel meer mensen binnen ja. dan. Nee, maar nou krijg je ja, een, ja, kleine, ja, een ja, rare ja, sociale ja. scheefgroei. En ja. dat is er zijn bepaalde landen mensen die dan wel ja, de, natuurlijk ja, heel, heel hard, hard geld nodig de hebben. Dan dan die zijn, zoals de derde wereld te verkopen. Alsjeblieft. nee, dat is echt helemaal verkeerd. Ik geloof dat u dit allemaal geen goed plan vindt. Dat kunt u. Ik heb als 18-jarige reisde ik met mijn rugzak door Amerika en kwam ik. Uh, uh, een Geen. beetje in. Dan ja, heb ik ook geld nodig. Ja, en kon ja. je inderdaad voor, voor geld je bloed doneren? Ja, en dat heb ik gedaan toen in San Francisco. Ja, ja. Tot slot, uh, Jan van Eveningen uh, Is er een systeem uh, online bijvoorbeeld om um, ja, je aan dit, te melden of dit in gang te zetten? Hebben jullie gezien die, wat er volgens in de Telegraaf stond? Dus, dus die, de een eerste, perfecte mens. Ja, op Facebook hebben twee meisjes. Facebook, ja, uh, donatie Ja. Dus, nee. dus de, de mensen die elkaar hebben gevonden via Facebook. Ja, maar waar maar kunnen is mensen concreet concreet naartoe? Ik, zeg denk, ik denk gewoon bij de, de patiëntenvereniging uh, en bij de, de Nierstichting. Ja. Bedankt, Jan van Everdingen. 14 minuten voor 3 bij Dit Is De Dag. Hier op Radio 1, Terrence, Trent Darby was dat met Wishing Well. En waarom zou iemand die spastisch is of geen benen heeft... niet op de catwalk horen? Petra Hartman, donderdagavond is er een modeshow... met gehandicapte modellen. Wanneer bedacht je dit? Oh, ik denk een half jaar geleden... Ik uh, was bezig met het dorp. Ik, uh, het was het dorp voor 50 het dorp, jaar. Het, het dorp in het Arnhem. Ik woon uh, ja. inderdaad daar. En uh, toen was het een groot feest. Het dorp bestond 50 jaar. Ik heb daar het symposium samen met ruud Jan Kokken ingericht. Een uh, paswoning is daar gemaakt. Groot kunstwerk van mij en ook uh, foto's. Ik had daarvoor in Groot klimmendaal Mariendaal, een uh, tentoonstelling gehad van vroege tentoonstellingen van mij over uh, littekens. Ik ben sieradenontwerper en ik heb uh, sieraden gemaakt voor mensen met littekens. Voor het museum in Arnhem en uh, later ook Bloedmooie Meiden. Uh, sieraden voor pubermeisjes in het Apeldoorns Museum. Zijn die anders voor mensen zonder litteken? Uh, die zijn anders. Die zijn nou, die zijn niet anders. Die zijn misschien nog uitbundiger, nog groter en nog aandachttrekkender. Omdat ik vind dat als je een litteken hebt, dat het een soort schoonheid is aan je lichaam. Het, uh, het, het is ook een rijkdom, je hebt iets meegemaakt en je ja, je zou er eigenlijk trots op kunnen zijn. En zeker met pubermeiden die uh, heel erg natuurlijk met hun uiterlijk bezig zijn. En dat juist uh, te accentueren en ook die meiden mooi te maken... en ook nog heel groot in het museum... Ja, dat, dat is, is bijzonderheid op bijzonderheid. Ja, en donderdagavond dus die modeshow. Ik ga er even naar terug met ja. de modellen Wie werken er allemaal aan mee? qua Wie maakt de kleding? En... Um, nou, dus na nou alleen van die tentoonstellingen die ik had... dacht ik van, nou, het zou heel mooi zijn om een modeshow te maken... met mensen met een beperking. Na nou alleen van het dorp op de modebiennale. En toen dacht ik, ja, hoe, ja, precies, dat dacht ik ook. En toen dacht ik, uh, nou, ik, ik ken al zoveel mensen... die in het straatbeeld horen van Arnhem. mevrouw op een bed die naar de stad rijdt over straat. En uh, Spastische mensen inderdaad. En uh, jongens in elektrische rolstoelen, helemaal verlamd. En um, op een gegeven moment uh, bedacht ik een soort choreografie. Uh, en toen dacht ik, daar moeten modeontwerpers bij. Heb ik bekende Arnhemse modeontwerpers... zoals People of the Labyrinth en Jacques Hulkes en Jesus... Uh, gevraagd om uh, de modellen te kleden. Ja, en, uh, en is deze show dan ook vooral bedoeld voor die mensen met die beperking zelf? Hè? Zitten die ook in het publiek? Die zitten ook in het publiek, maar voornamelijk gaat het ook over... Uh, mensen die geïnteresseerd zijn in mode... en die het leuk vinden op de modebiennale een, een modeshow mee te maken. Ja. En die, die gaan kijken en dan zijn het toevallig mensen met een handicap. Ja, normaal uh, kijk ik en kijk ik snel weg... Ja. He? Want dan denk je, ja, ik moet niet zo gaan zitten staren natuurlijk. Is, is dat nou wat u juist niet? Ja, dat, dat wil je dus juist niet nee, maar, maar dat zomaar, wil je juist mag ja, wel. Ze zijn heel kijken. trots. Ze zijn heel ja. trots, zoals, nou, uh, Romy Kokke die gaat bijvoorbeeld drie, uh, uh, zij is ze printontwerpster voor Supertrasher, gaat drie uh, gehandicapte jongens in elektrische rolstoelen beprinten. Uh, dus zowel de kleding als uh, uh, als de wagens. En de wagens zijn haast een soort. Lichaamsdeel geworden. Ja. Ja. En ja, normaal flitsen ze voorbij, want ze rijden ook heel snel in de, in de straten. De, je kunt er dan naar kijken, je kunt er uitgebreid naar kijken. Ze zijn heel trots. Ook de spastische jongen die door Jacques Hulkes uh, gekleed werd. Hij. Hij uh, is zo blij. Hij wil eigenlijk nu al met die kleren over straat lopen, maar mm. dat mag dan dus nog niet. Dus eigenlijk is het echt van kijk alsjeblieft wel ja, maar naar ons. En zo en... bijzonder dat een. Want ik vind, vond het in het begin ook eng. Dan zie ik iemand lopen en dan wend ik me ook ja, af. En je doet hebben maar jullie zo dat ook? Nou, en zie uh, je ja, ziet ja, iemand ja, lopen. Is, ja. Ja, en twintig en, en ja. meter heen en terug op de catwalk. En, en je mag kijken hoe mooi je loopt. Ja, dat is maar super bijzonder. Je uh, er ook op uit om uh, ook verhullende kleding te bedenken, of juist niet? Um, Want ik kan me voorstellen dat sommige mensen die lichamelijk gehandicapt zijn, het ook heel aantrekkelijk vinden om iets moois te hebben. waar door hun handicap niet onmiddellijk opvalt. Nou, meestal, meestal zijn mensen al zo gekleed dat hun handicap niet opvalt. Ja, ja, ja. Maar bijvoorbeeld, de, uh, de Paralympische uh, basketbalteam ja. doet mee, Aniek van Koot. Zij hebben, uh, sommigen hebben een, uh, een prothese, een been. Nou, die laten het gewoon zien en die willen het liefst ja. een kort rokje op de ook. Ja, ja, nou, ja. Dat, dat doen ze dan ook. Maar uh, daar is iets ook, in veranderd, denk ik. Hè? Ja. Dus door die Paralympics ook. Ja. Hè? Dus die spectaculaire hardlopers. Hè? Die ja. buitengewoon zichtbaar ja, bleeds, uh, ja. lopen. Denk ik denk dat dat dus ook doorslaat. Ja. Want er is natuurlijk een lange traditie van... je moet het zo weinig mogelijk ja. zien. Ja. Nee, ze maar... zijn er eigenlijk trots op. En het, ja, het is natuurlijk een deel van hun lichaam. En het heeft schoonheid. En dat is denk ik ook wat ik bedoel met de modeshow. Ja, dat ja. je de schoonheid van een handicap laat zien. Ja, ja. Over we het wel ja. of niet laten zien... Uh, gaat ook het verslag van Reinhard Meijer... die een van de modellen opzocht... Ik kan niet hele strakke broeken aan, met, uh, want dat past niet om de prothese heen. En uh, ja, als ik op deze manier ben, dan moet ik altijd wel naar korte rokjes zoeken. Ik ben Felice Bakker en ik doe mee uh, met Lik Mijn Wonden, een modeshow voor mensen met een beperking. Wat heb jij precies? Ik mis mijn uh, onderbenen, doordat ik vroeger ziek ben geweest. Ja, zoals nu ben ik dan een stukje kleiner. Volgens mij iets van 1,13 of zo. Ik heb loopkokers, noem ik dat. Dat zijn een uh, soort kunststof schoenen op maat gemaakt. En daar kan ik gewoon op lopen, dus daar ga ik de moto ook mee doen. Het lijkt me dat het wel wat uh, ja, nadelen met zich meebrengt. Hoe gaat het in zijn werk? Ik heb de kleding al gepast. Het is aan de voorkant is het een beetje korter gemaakt. De achterkant is heel erg lang. Er komen hele lange meisjes bij die dan de sleep helpen dragen. Het is juist om het duidelijker te maken dat ik kleiner ben. Ja, dat vind ik wel spannend. Maar vooral ook heel erg leuk. Je gaat dus zo deelnemen eraan, zoals je nu ook uh, loopt. Ik heb je er ook nog aan gedacht om wel je protheses uh, te dragen? Uh, nee, dat is een bewuste keuze. Dat hebben wij uh, besloten omdat dan duidelijker is wat er aan de hand is. Met je prothese is het eigenlijk weer een beetje normaler. Dan valt er iets minder op wat de handicap precies is. Ik hoop eigenlijk dat ook voor mensen zoals uh, wij, zoals de modellen... die misschien nog een beetje verlegen zijn... of zich misschien schamen voor een handicap... dat zij kunnen zien dat dat uh, absoluut niet nodig is. Ja, hoe kwam u aan de modellen? Nou, Felice, um, uh, dat is ook het meisje dat op de logo staat. Dat is een meisje, uh, bijna heeft ze geen vingertjes meer. En uh, ze likt um, aan een druppel bloed. Hoe oud dat, is ze? Ze is uh, 22. 22. En uh, dit straalt uit. Uh, de, de mojo heet dus ook Lik Mijn Wonden, uh, heb je lief. En zij heeft een eerdere tentoonstelling meegedaan met mij. En ik kwam haar tegen op de koormarkt in Arnhem. Ja. En uh, op een gegeven moment zie je natuurlijk allemaal mensen met een handicap. En, uh, en dan ga je toch maar vragen of ze als model willen zijn. En hoe reageren en, uh, ze dan? Ja, super leuk. Allemaal? Ja, echt, echt super leuk. Er was van de week ook een jongen, <lacht> of een maand geleden... ook een jongen zonder beentjes. En die, die had een soort uh, fietsrolstoel. Uh, en... Uh, die flitst er voorbij en ik zeg, oh, een hele leuke jongen, die wil ik ook erbij hebben. En uh, nou, die, die doet ook mee. Die ja. wordt uh, gekleed door. Dan uh... nou, praat je over vingertjes en beentjes, dat valt ja. me op. Maar dat is niet bewust, want het zijn gewoon mensen van 22. Uh, nou ja, kijk, als je op de poster kijkt, zie je dat er, dat er wel kleine vingertjes zijn. En, uh, dat is wat er overblijft. Ja. ja, ja. ja. van Everdingen... voor u als arts en ja, dermatoloog dit is heel herkenbaar. Dit is wat je bij, bij alle mensen met een chronische huidaandoening ziet. En dat uh, wat je, en wel een beetje de tendens ook... dat mensen zich steeds minder schamen dan vroeger... en uh, het best wel willen laten zien. Ja. En met het blad huid proberen we dat ook te visualiseren... door uh, steeds meer gedurfde foto's op te nemen. Ja, er is ook en, inderdaad een meisje met een huidprobleem. Ja. In ieder geval een bloedvatprobleem. En ja. zij gaat willy, Dat betekent ja. dat ze op de rolstoel achterover blijft rijden... omdat haar ja. bloed anders wegstroomt. En dan zie je dus op haar huid al die dikke... Ja, um, aders met, met, ja. met bloed erin. En dat is inderdaad misschien schokkend, maar wel ook heel mooi om maar het te Maar Het is voor heel veel mensen bevrijdend. Heer, op het moment dat ze uh, hun huidaandoening kunnen laten zien uh, en zich er niet meer voor schamen, zijn ze eigenlijk voor een groot deel ook hun uh, eroverheen. Want. Uh, dus om elke dag een strijd te moeten leveren met je handicap... of je huidaandoening en, uh, en het te maskeren. Dat is een grote opgave. Dus als je daarvan bevrijd bent, denk ik, dat is een enorme winst. Ja. Is het nou een, een, een kunstproject of wordt het ook praktisch... in die zin dat, dat er straks ook meer kleding is voor mensen? Die nou, met van de ene kant het andere. Eigenlijk, het is uh, vanuit kunstenaar bedacht... Uh, is het misschien een kunstproject maar vanuit de modemodernale mode... Uh, van het een kwam het ander, dat we op een gegeven moment ook een plan hebben... om een soort winkel te beginnen vanuit Sisa en uh, Groot Klimendaal... Um, om mensen met een beperking op een aangename manier in een winkel uh, kleding te laten passen. En ook uh, modeachtige kleding en, en haute couture... Dat speciaal aangepast wordt. En wat een hele hippe uitschaling gaat krijgen. En wat misschien een ah. format voor heel Nederland gaat worden. Is, is dit al ooit ergens gedaan? Max? Een, een modeshow met. Ik denk het niet. Nee. Ik heb het ook nog niet gegoogeld. Ik, ik ook heb het ook, ook gegoogeld en zo. Bella hè met uh, Lucie en ja, ja, ja, ja, ja, ja. die dat uh, initiëren. Ja. ja, ja. ja. Wat doet u zelf eigenlijk voor de modeshow? Maakt oh, u zelf nog wat? ja, ja, ja. Bij ja. Uh, bewijzen van de, uh, respect ook voor de verzorgers. Want ik, soms dan kom je bij jongens en die worden echt uh, tien keer per dag door verzorgers geholpen. Uh, heb ik aardengelen gemaakt. Dat zijn uh, echte modellen. Meiden van de, tegen de twee meter. En die krijgen ook omdat het het thema is van de modebiennale, Het schort. Het meest fetischistische... Uh, uh, dat is het thema van de modebinale kledingstuk. Krijgen ze schorten aan, maar dan van zand. Ik heb dus schorten van zand gemaakt. Haast een soort uh, geboetseerde uh, rokken, jurken. En uh, ze krijgen ook sieraden van zand, bloed en goud. Bloed heeft met het lichaam te maken. En de goud, aders van het lichaam, nou, komt tot zien. Hoe dat eruit ziet, uh, moeten we in Arnhem gaan meemaken. Na drie uur de man achter het zakelijk succes van Rem Koolhaas.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 Wat je moet bereiken is dat je landen en banken van elkaar gaat scheiden. Dat leidt soms tot ongezonde situaties. Als de zaken er zo slecht voorstaan dat je er achteruit hobbelt en om vooruit komt, dan wordt het uh, lastig. Banken moeten meer inzage geven in hoe ze het nou voorstaan en hoe gezond hun balansen zijn. Niemand weet het precies. Ja. Stel je voor dat je de bank heel streng test, uh, flinke klappen toedient en er komen inderdaad lijken uit de kast gerold. Hm. Wat dan?